Bij het vliegveld van Sint Maarten zijn zeker 17 auto's beschadigd geraakt... toen een toestel van KLM een onverwachte manoeuvre maakte. De Boeing 747 uit Amsterdam was net geland... en maakte een draai om naar de terminal te taxiën. Volgens lokale media draaide het toestel links in plaats van rechts om. De krachtige straal uit de motoren blies daardoor over verschillende auto's. Door de kracht van de straal sneuvelden diverse autoruiten... en raakten auto's beschadigd door rondvliegend glas. Niemand raakte gewond.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 Het weer opklaringen met minima rond 5 graden. Overdag af en toe zon en tot de avond droger staat een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. Middagtemperatuur 8 tot 10 graden. En ook morgen is het zacht. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Max. Zuster met Ron Ja, Welkom bij het uh, laatste uur alweer van, uh, van Nachtzuster. Al drie uur lang zijn we bezig met het zoeken uh, naar antwoorden. Antwoorden op prangende vragen. We zoeken bijvoorbeeld nog uh, antwoorden uh, op uh, de vraag... Uh, bij welke snelheid rijd je nu het zuinigst? Schijnt dat nou Is dat nou 90? De club van 90 heb je geloof ik. Of 110? Um, uh, waarom, staan er in Friesland, uh, waarom staat er in Friesland een weiland vol met satellietontvangers? Uh, en waarom wordt de windsnelheid niet genoemd in het weerbericht op de radio? Nou, dat uh, is zojuist wel gedaan. En ik hoorde van Ewout dat daar gewoon, gewoon soms geen plek voor is. Nou, dat soort dingen. Er staan nog een paar andere vragen ook uh, open. En uh, nieuwe vragen zijn altijd welkom op 0800-1121. Mailen kan naar nachtzuster.nl of chatten. Chat dan met ons mee via omroepmax.nl slash nachtzuster. Ja, en je weet het, na vijf uur dan hebben we altijd een cryptogram. Uh, ik geef je nog even de tijd om het cryptogramma te zoeken. Want eerst even muziek. Someone said drink the water. But I will drink the wine Someone said take a poor man The rich don't have a dime Go fool yourselves if you will I just haven't got the time Yes, you can drink the water some small flowers I held them in my hand I looked at them for several hours I didn't understand go flowers and I will take the land and I will drink the wine Sometimes I'm very very lonely someone to share I'm gonna drink the wine I'm gonna take my time and believe in a world at them for many hours Didn't understand Go on and fool yourselves if you will You can hold out your hands I'll give you back your flowers And I will take the land And I will drink the wine I will take the land. I will drink the wine. Frank Sinatra, I will drink the wine was dat. Um, ja, ik gaf net een overzichtje van de vragen. Um, en er zijn nog een paar andere uh, vragen die ook nog steeds uh, openstaan. Ik zag bijvoorbeeld de vraag voorbij komen. Dat is een beetje een filosofische vraag, maar. Uh, ja, hoe groot is nou eigenlijk de regenboog? De diameter van een regenboog? Die is ook nog gesteld, daar hebben we ook nog steeds geen antwoord op. Kun je dat eigenlijk berekenen? Of met welke hoek heeft het te maken? Hoe groot je die ziet? Ja, dat is een, uh, een doordenkertje. Maar misschien heb je het antwoord 0800 1121. Bel dat nummer als je denkt uh, te weten hoe dat zit. We gaan naar uh, uh, Christian. Ja, goeiedag. Goedendag Christian. Ja, ik ja, ik, ik versta je heel slecht, Christian. Oké, okay, nu nee, goed. Dit is beter, ja. Oké, okay, ik heb me afgevraagd waarom de logo aan de rechterkant En het is mij opgevallen bij iedere omroepen, ook bij de commerciële, bij de buitenwoonlijke zenders. Dus alleen maar aan de rechterkant. En waarom, waar, waarom is dat? Is het afgesproken of... Uh, maar ben echt afgevraagd, waarom moet dat? Dat ligt er natuurlijk aan welke zit je aan hebt staan. Er zijn ook logos die ze aan de linkerkant hebben zitten. Ja, <tiedert> 5 en die net vijf is dat. Alleen net vijf is het. En bij iedereen, ik heb een keer gezet op de televisie... en ook al die buitenlandse zenders, ze maar buitenlandse zenders... is alleen, alleen maar aan de rechterkant. <tiedert> Ja, nou ja, ik denk. En, uh, publieke zenders ook, alleen maar aan de rechterkant. rtf 4, uh, RTF 5, en, en alleen maar aan de rechterkant. En ik heb zoiets, hé, hey, wat is dit? Die uh, hmm. is me echt opgevallen. Oké, okay, nou, ik, ik vraag me af of er een gedachte achter zit, maar als dat zo is, dan ben ik wel benieuwd, inderdaad. Nou, ja, of het nou eigenlijk afgesproken is, of uh, hè, bij de Turkse zender ook. Het is echt. Uh, bij alle zenders, ook bij de met bij Discovery. Hmm. Ook aan de rechterkant. Nou ja, bij de publieke heb je natuurlijk... Uh, zowel links als rechts wat zitten. Aan de ene kant staat dan het, de, het logo van de omroep... en in de andere hoek staat dan weer de, het logo van de zender... waar je naar kijkt. Dus daar staat het nou, weer in twee hoeken. Uh, de troos. We hebben zo'n van die sterretje. En we hebben we ook nog trots wel een naam. zeg maar trots ja. kant en dan, dan een sterretje. Maar zoals uh, de NGV en de KO en... en, en. En, en uh. en, en, uh, Oké. Okay. Nou, Christian, uh, we, we gaan op zoek naar geloof. het antwoord. Ja, graag. <laughs> Leuke vraag. Oké, okay, dankjewel voor het bellen. Ja. U ook. Een fijne nacht, nog. Oké, okay, dankjewel. Jij ook. Fijne nacht. Okay, Dank je. Dag 0800 1121. Ook voor al je andere vragen, trouwens. Hè. Blijf ze stellen via, via dat nummer. Um, ja, en je zit er natuurlijk op te wachten. Het cryptogram. Want uh, ja, Astrid doet dat volgens mij al gelijk uh, om vijf uur. Ik, uh, ik wacht er altijd nog even mee. Want vind ik altijd wel leuk om uh, de spanning een beetje op te bouwen. Kun je nog even het cryptogrammenboekje pakken? Um, nou, ik zou zeggen. Ik hoop dat u het erbij heeft gepakt. Want uh, we gaan hem doen. De opgave voor deze week is drukkend sensueel. Ik zie mensen aan de andere kant van de ruit druk meeschrijven. Drukkend sensueel. En dat zijn dan vijf letters. Drukkend sensueel. Ja, dat is lekker wakker worden. Als je... Drukkend sensueel. Denk daar maar eens over na. Terwijl u erover nadenkt en misschien gaat bellen met ons. 0800 1121. Uh, ga ik even praten met uh, Annette. Ja. Dag Annette. Goedenavond. Goedemorgen, moet ik liever zeggen. Ja, is het goedemorgen of is het goedenavond voor jou? Uh, voor mij... Uh, uh, nou ja, ik, ik luister de hele nacht door, dus het maakt niet uit. Je, je slaapt nooit? Uh, deze nacht niet, nee. Oké. Okay. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik had een vraag over een dartbord. Een dartbord. Ja. Vertel. Dat ondergrond... Daarvan zeggen ze dat hout is. Nou kan ik me dat voorstellen voor een speelgoedbord... en voor een huistuin en keukenbord. Maar ik heb naar de wedstrijden zitten kijken. En men richt continu de pijlen, drie stuks tegelijk... op de triple en de dubbel twintig. Als je dat... Er spelen negen spelers op een avond... en ze houden dat een week vol. Hoe houdt dat bord dat uit... Volgens mij kan dat nooit hout zijn. Want dat wordt pulp. Je vraagt je af wat, waar, waar het bord van gemaakt wordt. Ja. Nou ja, de, kijk, er zit een, uh, waarschijnlijk een kunststof rubber uh, als afdek in de kleuren overheen. Maar je gooit het natuurlijk uiteindelijk. Ik dacht, er moet iets van lood tussen zitten of wat dan ook. En dan misschien de houten rond. dat zou best kunnen. Ja. Maar uh, alleen hout erachter wat men zegt. Tenminste, wat ik dan de mensen gevraagd heb, die zeggen dat. Ja. Ze denken, ik kan me dat nooit voor een wedstrijdbord voorstellen. Als daar de hele avond op gegooid wordt. Nee. Want dat is continu gaatjes prikken. Ja, als je een beetje fanatiek bent, of, of, dan is het bord of, zo stuk of, natuurlijk. vijf centimeter bij een centimeter. Ik vind het een intrigerende vraag. Ja, ik, ik, ik zit nu hard te denken waar het van gemaakt uh, kan zijn. Maar dit is weer zoiets, ja, dat... dat... Ja, ja, je, je ziet nou. dat bord hangen en je vraagt je eigenlijk nooit af waar is het van gemaakt. Maar u doet dat. Ja, ik wel. <lacht> dat is de best. En dat vind ik zo die leuk in dit programma. Hoe kunnen die dingen blijven? Want soms valt er wel eens één uit. Maar dat is meestal doordat hij een, een metalen strip raakt. Hm. Soms ook hangen ze naar beneden. Ik denk, nou zie je wel. Het begint nou al uh, het midden goed vast te houden. ja. Nou, ik vind, het, uh, ik vind het een bijzonder uh, intelligente vraag. Want uh, ik, ja. ik, ik, volgens mij hebben weinig mensen weten me, weinig mensen waar het nu echt van gemaakt is. Want je ziet inderdaad altijd nou ja, die, die um, ja, kunststof-dingen uh, die erop zitten om uh, ja, de, de, de verschillende vlakjes de af te, af, te geven. Precies, ja, de vlakjes. Maar wat eronder zit, ja, ja. een soort hout, ja, ja, dat denk dat je houdt, inderdaad. Dat maar, houdt dat ding vast? Ja. Dat houdt die pijlen vast. Ja. Nou, misschien niet dat, er dat iemand... ze... Ja? Niet die kleuren. Die kleuren zijn dan alleen maar om de vakjes af te, af te tekenen. Nou, ik kan van, kunstrub, uh, van een laag kunstrubber zijn. Volgens mij hebben wel een aantal mensen zo'n zo ding in de garage uh, hangen... of ja, misschien maar, wel in de nee, huiskamer. Nee, daar werkt het niet op. Ik heb er ook een gehad. Oh. Dat, dat is oh. gewoon... Dat is echt, nee, het gaat om de wedstrijdborden die continu gebruikt worden. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, de wedstrijdborden. Waar zijn ze van gemaakt? De dartborden. Ik ben benieuwd. Ja. Dank u voor het bellen. Oké, okay, okay. ik blijf luisteren. Ja. Um, 0800-1121, als u weet waar de dartborden van gemaakt worden. Um, ja, Zometeen gaan we naar de oplossing van het crypto. We gaan eerst even muziek draaien. Um, ik geef nog even één keer de crypto voor de mensen die hem misschien net gemist hebben. Drukkend sensueel, dat is de opgave. Drukkend sensueel. En het zijn vijf letters. Wat zou dat toch kunnen zijn? Alors, love you I love you I travail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 van Strome. De naam viel zojuist nog even in dit award-winning programma. We gaan naar Gert, want die heeft volgens mij de oplossing voor het cryptogram. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik denk dat het woord zwoel is. Kijk, nou je, geeft hem, je geeft er gelijk een klap op. Ik, nou, ik reken hem goed. Ik ga geen applaus geven, want het staat altijd zo, zo karig in een, in een lege radiostudio. Maar hij is helemaal goed. Ja, had je dan een cryptogramboekje nodig of ben je gewoon gaan puzzelen en gaan denken? En, uh... Nou, weet u, ik uh, ben al een 60-plusser. En ik heb uh, soms wel eens 10 uh, seconden nodig om na te denken over de vraag: wat ook alweer de hoofdstad van Frankrijk was. En uh, hier had ik minder dan 4 uh, seconden van nodig en ik begrijp er allemaal niets van. Zo kan het werken in het leven. Heel, ga, heel ja, apart is dat. dat. Ja. Ja. Nou, we gaan een, een schop tegen onze prijzenkast geven bij Omroep Max. En dan uh, gaan we wat moois naar u toesturen. Ja. Want hij was helemaal goed. Even voor de mensen die hem nog hebben gemist. Dat uh, zwoel is dus de oplossing bij het cryptogram drukkend sensueel. En dan zijn het uh, vijf letters. Ja, nou, in vier seconden. Volgens mij is het record. Volgens mij is het nog nooit ja. snel geraden. Hartstikke goed. Ja. Um, eh, volgens mij, ik, ik weet niet of we uw gegevens al genoteerd hebben. Anders moet u even blijven hangen en dan uh, komt er iets moois naar u toe. Geweldig, dank u vriendelijk. Oké, okay. en een fijne uh, dag, fijne vrijdag. Ja, dank u wel. Oké, okay, dag. Ja, Gert, uh, had de crypto in vier seconden ontcijferd, zo kan het ook. De ene, de ene week duurt het een uur en dan heb je vier seconden heb je alweer de oplossing. Um, we gaan naar um, Donnie, volgens mij. Ja, met Donnie. Dag Donnie, hallo, goedemorgen. Dag, ik had uh, een antwoord op dat balwoord. Dat, uh, dat heeft eigenlijk niks met hout te maken. Dat is namelijk van vilt gemaakt. Vilt, ah. Ja, tuurlijk. En uh, uh, hoe verder dat die pijl in dat bord vliegt, hoe groter het gat wordt. Maar door het vilt krimpt dat weer in. Ah. En uh, dan is er nog iets. Uh, zij zegt wel, van uh, dat we dan uh, 20 mensen op, bijvoorbeeld. Ja, maar dan wordt om de zoveel tijd wordt dat weer veranderd. Dus uh, we, we wisselen ze een bord. Want zo'n bord is niet uh, on oneindig bruikbaar. Nee, absoluut niet. Ik ben, ja, ik, ben, ik ben geen darter, ik kom nu misschien heel, heel dom over ja, voor sommige ik heb, mensen. Maar... Uh, ik heb bijna twintig jaar uh, Dart gegooid. Het was wel geen goede, het was wel vrije tijdsbesteding. Ja. Maar uh, om de zoveel tijd veranderde dat bord. Ah. Want uh, dat bord is van vilt gemaakt. En als je nou een pijl bijvoorbeeld uh, tot aan de uh, helemaal erin gooit, ja oké, okay, daar staat van geld, maar dat krimpt weer. Kijk aan. Ja, dus het, is, uh, het, het herstelt zichzelf wat, wat, wat, wat praktisch. Ja, ja. ja. ja, ja. Ben, je zelf een, ben, je, ben je zelf een darter? Ja, ik heb twintig jaar, heb ik competitie gedaan. gedacht. Ik heb twintig was jaar. Hoe maar dat was alleen maar uh, vrije tijdsbesteding. Hoe komt het toch dat wij Nederlanders daar de laatste jaren zo goed in zijn geworden? Of tenminste dat wij een paar kampioenen hebben geleverd met ons kleine landje? Ja, dat, dat kan ik je niet uitleggen. Dat, uh, dat weet ik niet. Is dat nou zo'n een vraag die ik mag opwerpen? Ja, maar uh, ja, uh, dat was uh, waarschijnlijk omdat Badenveld die de eerste keer de embassy gewonnen had. En uh, ja, gewoon dan kunnen wij dat ook. En uh, zo zal het wel geweest zijn. Ja, oké. Okay. Nou, het antwoord... Uh, nou, wie weet uh, dat iemand anders daar weer antwoord op heeft. Donnie, dankjewel. Oké. Okay. Oké, okay, ja. dag. Dag jij. Uh, misschien weet jij dat wel. Karel? Ja. Weet jij waarom wij in Nederland altijd van die dartkampioenen afleveren? Omdat we veel naar de kroeg gaan, denk ik. <laughs> Zou dat zo zijn? Ja, dat wel. Volgens mij gaan we in heel Europa wel uh, veel naar de kroeg. Maar uh, ja, behalve Engeland uh, is toch Nederland. Uh, staat zijn mannetje ja. wel voor het dartbord? We hebben wel veel Engelse pubs hè. Dat is waar, ja. Jij beeldde ook voor het dartbord, hè? We hebben van Kurk gemaakt, hè, trouwens. Kurk? Oh. Kijk aan. He. Nou, heel goed. Schrijven we er weer bij. <laughs> Dankjewel, Karel. Oh, we zijn klaar. Nou, ik weet niet. Had je nog een andere vraag? Nee. Nee. Ja, vragen zelf natuurlijk. Ja, nou stel er eens een. Nee. Weet je wat? Denk even na. Had dan gaan wij even ik niet een mee plaatje lastig, draaien. Dan ga ik niet mij lastigvallen. gevallen. <laughs> Oké, okay. gaan wij even een plaatje draaien. Dankjewel, Karel. Oké, 0800-1121. Als je ook een vraag hebt. Het was het water. Celia Romley met uh, hemel en aarde. Ja, je zit uh, nog steeds te luisteren naar Nachtzuster, het programma met vragen en antwoorden. Er zijn al heel wat vragen en antwoorden voorbij gekomen, maar we zoeken nog steeds uh, antwoorden op een paar prangende vragen. En ik hoop toch wel dat we daar nog even antwoord op krijgen, uh, zo meteen. Onder andere de vraag: hoe groot is een regenboog? En dan denken we met name aan de diameter. Ja, blijkbaar vragen mensen zich dat af. Dat denk ik heel vaak bij dit programma. Dat, dan krijg je vragen en dan denk je... ja dat heb ik me nooit afgevraagd. Maar als je dan de vraag hoort, dan wil je ook het antwoord weten. Dus dat is weer zo'n vraag. Um, en kun je dat wel berekenen? En als het niet kan, waarom kan het niet? Dan willen we dat ook weten. Um, en de, helemaal aan het begin van de uitzending... dat was een vraag waar meerdere antwoorden op gekomen zijn. Waar, waar nog steeds het ei van Columbus niet uitgekomen is. ja Wat doen we nu met um, de, de strijd tegen de overheid van de Groningers. Want de Groningers hebben, die, die hebben last van uh, aardbevingen. Want er wordt een gas geboord. Uh, ja, kunnen zij iets doen? Kunnen zij de staat der Nederlanden uh, aanklagen? Of dat soort dingen? Nou, dat soort dingen. 0800-1121. Als je een, een vraag hebt of een antwoord. Wie heb ik aan de lijn? Mevrouw Scheff meneer Scheffers, uh, volgens mij. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat over het dakbord. Ik zit al de hele nacht uh, te luisteren. Ik ben onderweg naar de veiling. Maar ik kijk, uh, ik ben een fanatieke kijker naar dachten. Ja. En daar wordt dan uitgelegd. Uh, die mevrouw die, uh, die vraag stelt over, uh, over uh, dat ze daar heel lang mee doen, dat klopt niet. Oh. Elke wedstrijd wordt gespeeld met een nieuw dakbord. En dan ga, gaat het over professionele uh, wedstrijden of ook gewoon de, de competities in de kroeg? Nee, het gaat over professionele wedstrijden op de televisie. Oké. Okay. Het wordt gesponsord, dat wordt meestal gesponsord door uh, een pijlenfabrikant of een uh, dagbordfabrikant. Maar als er twee spelers één wedstrijd spelen, dan wordt dat uh, voor de winnaar. Die mag het uh, dagbord uh, van de wand afhalen en zet er meestal zijn handtekening op en dan wordt dan een fan weggegeven. En oh. en vooral als er een nieuwe wedstrijd komt, die willen niet op dat oude bord spelen. Die krijgen allemaal een vers nieuw bord. Want anders zouden er we daar weer kleine afwijkingjes in kunnen zitten ofzo. Juist, juist, juist, ja. juist, juist. Ja, als je op hoog niveau dart, dan moet je om dat soort dingen ook gaan denken natuurlijk. Ja, ja, en dan, het is van Kurk en uh, het is zo als er drie pijlen in het, uh, in het bord zitten en je, uh, de score de, de telt pas op het moment dat jij ze er alle drie van het bord, uh, uit, uit het bord gehaald hebt. Dus op het moment dat je er naartoe loopt en er valt nog een... Een pijl. Oh, u viel even weg. Wat zei u nu? Wat u, u viel even weg. Wat zei u nu? Als, op het moment dat er een pijl uitvalt... Dan telt die schoren niet. Ah, oké. Okay. Dus je moet, je moet er naartoe lopen... en alle drie, alle drie de pijlen moet je... uit de bord kunnen halen. En zo zit dat. Aha. Zo zit dat. En, do, en hoe, meer, hoe meer erop gespeeld wordt... hoe meer er toch slijtage in die keur komt... En dan is de kans groter dat er een, een pijl uit, uit een bord kan vallen. En daarom wordt er el, bij elke nieuwe wedstrijd... Uh, op uh, professionele ja. dachten een, een, een nieuw bord gebruikt. Oké. Okay. nou, Dat was dat... even mijn antwoord. Nou Hartstikke goed. Nou, ik, het zal niet uh, bij de kroegen uh, om de hoek zijn, denk ik. Want anders moeten die wel heel vaak een nieuw bord ophangen. Maar bij professionele wedstrijden gebeurt het in ieder geval op die manier. Ja. Oké. Okay. Nou, meneer Scheffers, dank u wel. Bedankt en een fijne nacht nog. Ja, u ook. Een hele fijne vrijdag en een fijne nacht. Oké, okay. Oké, okay, dag. Ja, kijk, zo zie je maar dat als het antwoord is gegeven... dan kun je toch nog wel met een leuke aanvulling komen. Want dit wist ik dan wel niet, maar klinkt allemaal heel logisch. We gaan naar John. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, John. Ja, ik meen er net naar vijf uh, te horen... Uh, over de vraag van de satellietontvangers... waar die staan in Nederland... Ja, het was iets anders. Maar uh, uh, wat, uh, wat heb je precies gehoord en wat dacht je dat het antwoord was? Ja, in welke plaats in Nederland uh, die, die schotels uh, staan, zeg maar. Dat was toch de vraag, meen ik. Ja, en waar zijn ze voor? Dat was de vraag. Oh, waar ze voor zijn. Oh jee. <laughs> maar waar nee, staan nee, ze, waar staan ze vraag... in Nederland? Mag je ook zeggen hoor? Nou, ze staan in Buren. Ja? In Friesland. Uh, uh, op de grens van Groningen en Friesland in de buurt van uh, Split. In de plaats Burem. Ja, dat is veel het nieuws de laatste tijd. Ja, ja, ja. dus dat was wel bekend eigenlijk. Ja, nou, dit, dit, was ja. Weer, dit was weer een typisch geval: uh, klok en klepel. Ook bij mij hoor, want het uh, was even niet goed <laughs> binnengedrongen. Maar uh, waar zijn ze voor? Weet jij dat? Nou, waar ze exact verdienen, dat durf ik niet te zeggen. Maar ze staan er al van uh, de jaren 60, 70 ongeveer. 45 jaar geleden, v ja, 45 jaar geleden heb ik ze daar al eens, uh, zien staan. Dus, maar waar ze precies voor dienen, dat durf ik u niet te zeggen. Dat moet het antwoord schuldig blijven. Ze schijnen van de Amerikaanse overheid te zijn, hè? Oh, oh dat zou wel heel goed kunnen. Volgens mij wel. Ja, hoorde hoorde in ik in de wandelgangen. De... Wat zeg u? Hoorde ik in de, de wandelgangen van Nachtzuster. Ja, precies, precies. Ja, er zijn verschillende gangen daar in de studio, natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ja. Maar okay. uh, in elk geval, ja, dat zou best kunnen. Want in de jaren 60, 70 uh, waren die Amerikanen natuurlijk heel veel hier in Europa aanwezig. Hè? In Duitsland en Nederland en alles natuurlijk. Dus ja. dat zou maar zo kunnen. Oké. Okay. Heel goed. Oké. Okay. Dankjewel, Sean. Oké. Oké. Oké. Ja, fijne, fijne nacht. 0800-1121, als je daar nog een antwoord uh, op hebt. Ja, de, de schotels bij Buren zijn erg in het nieuws. Uh, ja, misschien zit er ook wel weer nieuws uh, zo meteen in het Radio 1 Journaal. Het zou zomaar kunnen. Maar tot zes uur, nachtzuster dus. En uh, nieuwe vragen zijn nog steeds uh, uh, welkom. En ik geloof dat uh, Jeffrey ook wel een aanvulling heeft op deze vraag nog. Jeffrey, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. ik heb nog een aanvulling op die vraag van de satellietenschotels in Friesland. Ja. Je hebt ook van die schotels in Amsterdam, van het Stations Sloterdijk bij de Westelijke Havens. Die schotels worden gebruikt voor telefoonverkeer... Dataverkeer en eventueel ontvangst of doorgehuurd van satellietprogramma's voor tv en radio. Oké, okay, ja, dat zijn weer andere schotels dan, hè? Maar die worden ook gebruikt om signaal op te stralen naar satellieten. Dus voor telefoonverkeer, telegraaf en dataverkeer. Ja, ja. Voornamelijk. ja. En misschien al voor defensie bepaalde gegevens die wij niet mogen weten. Ja. Ja, hier op het Mediapark hebben we ook een paar van die enorme jukels staan. Ja, er worden gebruikt voor verbindingen, voor nieuwsitems en voor allerlei Europese dingen van Eurovisie enzovoort. Ja, ik had al zo'n vermoeden. Ja, en... Um... Dat, dat, dat was het. Oké, okay, Jeffrey, dankjewel. Succes met het programma, geen dank. Oké, okay, fijne dag. Mevrouw, uh, of meneer Veenstra. Ja, ik bel ook al voor de schotels, die zijn voor de telefoonverbindingen. Uh, ja, dat hoorden we net. <laughs> <laughs> ik ben net aan het bellen, ja. Wat grappig. Ja. Ja, dat, euh, euh, weet u nog andere plekken waar ze ook in grote getalen opduiken? Het schijnt een plaag te zijn in sommige gemeentes. Nee, dat zou ik niet weten, nee. Maar deze zijn dus voor de, voor de internationale verbindingen. Ja. Het gaat dus naar een satelliet toe en dan naar een ander land. Ja. Zo gaat dat. Voor de telefoon is het... Wat grappig dat je... Ik rijd, dat... wel eens langs. Ik rijd er wel eens langs, want ik, ik heb een zuster wonen in Groningen. En dan rijd ik daar wel eens langs, die route. En uh, toen heb ik me dat ook afgevraagd. En toen ben ik dat uit gaan zoeken... Ja, ja, ik ken ze heel op die route inderdaad. Dat is uh, zijn, zijn bezienswaardigheid bijna. Ja, ja, ja, ja. ja Behoorlijk opvallend in het landschap. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Oké, okay, okay. Dag. 0800-1121 voor vragen en antwoorden... of al je ervaringen met satellietschotels. On high There's a Land That I heard of Once In a lullaby Somewhere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 Ja, Judy Garland, een Over the Rainbow. En uh, volgens mij uh, had ze al een borreltje op. Want ik hoorde haar volgens mij de microfoon standaard <laughs> omstoten. Dat was de live versie. We gaan naar uh, Jan Broekhuizen. Jan Broekhuizen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor u doen? Nou, ik had me vraag op dit laatste tijd... Op, of eigenlijk vroeger tijdstip. Nou, daar ben ik heel blij mee. Vertel. Er nog snel een antwoord op. Nou, ik zal een kleine inleiding geven. Ik ben dus in Griekenland op vakantie geweest. Daar hebben we ze me uitgelegd wat amfitheater betekende. En nou vraag ik me af... hoe dat wij dus aan onze naam Schouwburg komen. Schouwburg? Dat, ja, dat is een theater. Dan kan ik me voor iets bij schouwen... aan schouwen. kan ik me niet ja. zo voorstellen. Dat, dat spreekt tot de verbeelding, Maar dat Burg... Wat, wat, wat doet dat Burg erachteraan? Van, van Burgt of zo, denk ik. Ja, ik ja, weet het niet. Ja, lijkt mij ook. Vermoed maar, ik. Ja, dat zal natuurlijk wel iemand zijn of, of iets wat, wat, wat, wat duidelijkheid kan beschaffen daarin. Maar je vraagt je eerder af waar de naam Schouwburg vandaan komt... dan dat je je afvraagt waar de naam Amfitheater vandaan komt. Ja, Amfitheater, Dat hebben ze <laughs> me uitgelegd op vakantie. Dat is... Dat weet ik niet helemaal zeker, maar het Amsteltheater dat is een, een vorm uitgehakt in, in de bergen en uh, het, het schijnt zo te zijn dat daar de artistiek heel goed is. En uh, het Amsteltheater dat, dat, dat, ja, dat is tussen buiten, uh, ja, in Griekenland en in, in, in, in Turkije hebben ze dat heel veel. Oké, okay. ja. Maar goed, de naam Schouwburg, ja, dat... Uh, ja, ja, toen dacht ik in keer aan Schouwburg. Ik denk van, hoe komen wij aan onze naam Schouwburg? Het is natuurlijk wel een theater, maar ik, we noemen het Schouwburg. Ja, nou, ik, ik ben benieuwd of er mensen zijn die daar een wat, wat, wat serieuze antwoord op kunnen geven dan ik. Want uh, ja, nou. ik, ik vermoed dat inderdaad aanschouwen en, en burgten dat het er iets mee te ja, maken heeft. Ja. Maar wie weet klopt het ook helemaal niet. Dus uh, ja, wie weet. Nou, dat ben ik 0800-1121, dat is het nummer wat iedereen uh, nu mag bellen om uh, daar antwoord op te geven. Of natuurlijk voor alle andere vragen. Want uh, ja, we duren nog twintig minuten, maar nieuwe vragen zijn van harte welkom. Uh, Jan, dankjewel voor het bellen. Dankjewel. Oké, okay. en een fijne dag. Oké, okay, okay, dag. dag. We gaan naar meneer De Jong. Goedemorgen, meneer ja. De Jong. Ja. Het woord is aan u. Het is... Nee, het is hier met Rutger. Oh, Rutger, <laughs> wil, ja. wil, wil, wil ja. u even, wilt u even de radio wat zachter zetten? Man. ik had wel even een kleine aanvulling op, die, op het satelliet of op het uh, schotelgebeuren in Buren. In het begin van de avond zei die meneer: die had iets daarover gehoord. Maar als je iets hoort, dan moet je het ook goed horen. Uh, die schotels die hebben uh, niet een doorsnede van 3 meter, hoor. Dat is, ik geloof dat de grootste iets van 32 meter is. En wat daar op het terrein zit... Dat... Ben ik er nog? Ja, ik zit aandachtig naar het te luisteren. Okay, het 32 meter. Het terrein, dat... Ja, inderdaad. Er zijn twee uh, enorme grote schotels bij. De rest dat is iets kleiner. Het is inderdaad in 1964 uh, begonnen met de bouw. En het heeft tot doel... om gewoon de geluiden uit de ruimte op te vangen. En vooral dan... Het heeft ook te maken met ballistisch gebeuren. Dus... Gaat er ergens op de wereld een rakettenlucht in... dan kan hij dat mooi opvangen. Onder andere. Ja. En het is een particulier bedrijf wat daar zit. Imbersat, Die werkt natuurlijk wel in opdracht van... regering. Regeringen. Want mm -hmm. al die gegevens die, die belangrijk zijn voor veiligheid... En, en alles wat er in de lucht hangt... dat wordt natuurlijk doorgespeeld. En op het terrein... je hebt... Uh, nou, ik zou niet zeggen vrij toegang. Je moet natuurlijk wel door het poortje. Maar op het terrein, daar is een, uh, zeg maar een Amerikaanse enclave. Dat is net, je moet het net zoiets zien als een, uh, als een ambassade. Een stukje Amerikaans grondgebied. Ja. En die hebben hun eigen schotels daar staan. Waar zij uiteindelijk ook bepaalde dingen mee opvangen. En dan is dat niet... ...heeft niet echt te maken met telefoonverkeer, hoor. Het is weer, uh, ja, het heeft eigenlijk meer te maken met het gebied van veiligheid. En dus om, uh, mocht er eventueel uh, uh, communicatie komen van andere sterren, planeten... ...dat zij dat opvangen. Het is uh, ook gewoon een uh, lokale afdeling van de NEC. misschien wel. Dat zou zomaar kunnen. Ja, nou niet. Het is, zo moet je dat zien. Zo zwaar is het niet... Hmm. Het, is, uh, het kan wel, soort dingen als vliegverkeer, ja. uh, uh, kan daarmee worden geregistreerd. Ja. Het is wel geen radar, maar ze, ze kunnen de signalen wel opvangen. Oké. Okay. En dat, Het gaat niet echt om uh, een telefoongesprekje of, een, uh, of, uh, of zoiets, uh, om dat, dat daarmee op te vangen. Maar het is wel een particulier bedrijf wat daar zit. Ja, ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Dat was het. Dank u wel voor het bellen. Ja, oké, okay, dank je. Oké, okay, dag. dag. 0800-1121. Ja, 32 meter zijn die dingen meestal, uh, hoorden we net. Uh, of meestal, in, in dit geval schoters van 32 meter. En uh, ja, meten is ook een beetje het thema van deze dag... Uh, of van deze nachtzuster, heb ik het idee. Want ja, we zoeken ook nog steeds, hoe berekenen we nu ja, de afstand tussen de planeten? Ja, we hoorden net al een, een, een antwoord. Misschien dat er nog aanvullingen opkomen. En die regenboog, hoe meten we die op? 0800-1121. Uh, we gaan naar meneer de Jong. Jo, hallo. Over de satellieten. Ja. Er zweven boven de evenaar rondom de aarde drie satellieten. Wij stralen iets op wat naar Japan moet, naar de satelliet die ons kan zien... Die straalt het door naar de satelliet die Japan kan zien. En die straalt het weer terug naar Japan. Zo, ont, we moeten dus altijd op het zuiden richten. Want daar zweven ze boven in een geostationaire baan. Ze hangen dus. Ze gaan net zo hard als de aarde met, met de versnelling van de afstand van hen rondom de aarde. De aarde draait ongeveer 1800 kilometer per uur rond. Want hij draait in... 24 uur, 44.000 kilometer rond. Ah, u weet er veel vanaf? Ja, ik heb, het, uh, ik heb 24 jaar bij televisie gewerkt... en ik kreeg het allemaal te leren. Dat, en ga nooit bij een zender staan, want het is kankerverwekkend. Een zender. En je telefoon, op het moment dat ik naar u spreek... is het een zender van mij weg... En als u naar mij spreekt, is het een ontvanger bij mij. Ja, ja. Uh, meneer de Jong, ja? ik word, ik word altijd, ja, je wordt altijd doodgegooid... met iets wat kankerverwekkend is. Wat is er nog ja? niet kankerverwekkend de laatste tijd? Nee, maar elektromagnetische <gacht> straling, ja? dat is het. En dat gaat om zenders, niet om ontvangers. Hmm. Dus wat wij hier ontvangen, kan niet zoveel kwaad. Maar als we hier gaan zitten zenden met een flink vermogen... en dat moet een satellietzender doen om dat te kunnen bereiken... En dan, dan moet je niet te dichtbij komen. Nou, dan ga ik zo meteen niet uh, naar die schotel toe die hier uh, ja, het, signaal het signaal van Radio 1 uitzendt. Ja, precies, maar dat is bovenin uh, de, de antenne. Ja. Bovenin zit de zender en de schotels. Die stralen alleen maar. En die moeten elk, maar dat gaat niet via een satelliet. Nee. Die moeten elkaar kunnen zien. Als er een dik gebouw tussen staat, mislukt het. Dus ze moeten altijd peilen. Waar heb ik een, een, een, een, zend, een storingsvrije ontvangst? Want een satellietzender van Groningen, als die naar Hilversum moet... die mag geen obstakels ertussen hebben. Ze moeten elkaar steeds kunnen zien. Ja. Dus van punt naar punt naar punt. Klinkt logisch weer. Ja. Ja. ja, als je het hoort, dan is het heel logisch. Meneer de Jong, dank u wel. Oké. Okay. Graag gedaan. Ja. Dag. Hoi. Satellites gone up to the skies.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 For a little while I love to watch things on TV Ja, Lou Reed die gebruikte zijn Satellite voor de liefde. Satellite of love. Um, we gaan naar Ruben. Ruben, goedemorgen. Uh, die meneer die vroeg of je de overheid aansprakelijk kunt stellen. Ja. In het beginsel kun je de overheid in de uitvoering van een overheidstaak niet aansprakelijk stellen. Maar in dit geval gaat het om een bedrijf, de NAM, die schade door haar werkzaamheden toebrengt aan een ander, aan een ander buiten dus de contactpartij. Mm -hmm. En dan is de NAM aansprakelijk voor de schade, omdat de schade voldoet aan de wettelijke vereisten van causaliteit. Er moet sprake zijn van een oorzakelijk verband. Dus... Een uh, scheur aan mijn huis ten, uh, en een uh, aardbeving ten gevolge van, uh, dat moet altijd sprake zijn, ten gevolge van een activiteit van de naam. Er moet sprake zijn van schade, dus het moet, het moet uh, het te herleiden zijn in een aantal euro's. En uh, dan is er, en er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, dus geen wanprestatie. Maar een onrechtmatige gedaan. De mensen die hebben vooraf geen enkele contract. Maar er is iets waarin je in dit geval een schade veroorzaker kan aanwijzen. Dus de NAM is aansprakelijk. En er zijn er of er worden zaken voorbereid. En de rechtbank zal komen tot een veroordeling van de NAM. Dat u is het dat antwoord. Denkt u dat die rechtszaken er gaat komen? Ja, er komen rechtszaken die worden al voorbereid. En de mensen die hebben schade aan hun woningen. Zij moeten bewijzen. dat de schade die zij hebben geleden. veroorzaakt zijn door. dus die ten gevolge van een activiteit van de NAM. En ja. dan zal de rechter niet anders komen. dan tot een veroordeling van de NAM. tot vergoeding van de schade. van de schadeleider. Oké. Okay. Nou, we gaan kijken hoe dat uh, zich uitkristalliseert. Maar u, uh, u vermoedt wel dat dat. Uh... Goed komt? Uh, nou, het is geen sprake van vermoedens. Het is terecht uh, uh, uh, zo. Ja. Als, ik, als ik u schade toebreng. dan pleeg ik jegens u een onrechtmatige daad. Ja, maar. Uh, ja, ik heb vooraf geen enkele afspraak met u. Als ik een afspraak met u had. dat ik uw huis zou repareren. En ik ver verkwansel dat ding en het, uh, en het is geen, bewijs van spreken, ik veronderstel dat het een gewone muur is, maar het is een draagmuur. Ja. En ik, uh, ik sloop hem en ik kom erachter, of wij komen erachter van, hé, hey, het is wat, was toch een draagmuur. Dan heb ik wanprestatie gepleegd, ja. Want we hebben vooraf een afspraak dat er werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. En ik zou die werkzaamheden zo goed mogelijk moeten doen. Okay. Ik heb het niet goed gedaan, dus dat is wanprestatie. Maar is er vooraf ja. geen afspraak, dan is het een onrechtmatige daad. Oké. Okay. Ik uh, wil nog even naar Martine. Dus ik wil u danken, uh, Ruben. Alsjeblieft. Dank u wel. Dag en een fijne dag. Ja, hello. Dag. Um, dag, dag, Martine. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Martine. Um... Ik heb een vraag. Ja. Um, ik rook af en toe een sigaret. En ik woon in Middelburg, dat is vlakbij België. Er zijn ook veel Vlamingen. Als ik dan een sigaret aangeboden krijg van een Vlaming. dan uh, stopt die halverwege. Als ik niet rook, als ik niet eraan trek. en, en er is een stop. en bij het filter ook. vlak voor het filter ook een stop. En ik dacht, kan ik dan nou helemaal geen sigaretten meer roken? Dan <laughs> trek ik niet vaak genoeg. Maar die gaan dus uit. Die sigaretten. En dat blijkt dus een Europese, als ik het goed begrepen heb, richtlijn of een een, een noemde voorschrift te zijn om te voorkomen dat mensen met een sigaretten in slaap vallen. Ah. Maar in Nederland kan je sigaretten kopen, die gaan helemaal niet uit. Hey. Ik bedoel, moeten eerst al die oude sigaretten op voordat ze zich eraan gaan houden? Of, uh, snap je wat ik bedoel? Ik snap hem, ja. ja wat grappig, uh, dit wist ik niet. Nee, hey, ik... ik dus ook niet, maar misschien vergis ik mij, heb ik het verkeerd begrepen. Maar het was wel raar. Ja, zeker. En dat, uh, oké, okay, ja, dat, dus dit is echt iets nieuws. Ja, volgens mij wel. Voor zover ik het begrepen heb, dus dan zou ik graag willen weten hoe zit dat. Ja, maar wel een veilige gedachte dat de sigaret uh, automatisch uitgaat. Ja, dat is heel veilig. Wanneer gaan we daar in Nederland mee beginnen? Ja, nou, ik, ik ben benieuwd. Nou, het is, we hebben nog vijf minuten de tijd. Dus uh, mensen die daar een antwoord op hebben... bel gelijk, in die telefoon 0800-1121. Martine, okay. dank je wel. Ja, oké. Okay, dag. Okay, dag. Ja, uh, dat roep ik wel. Uh, maar uh, traditioneel is altijd uh, Martin uh, de laatste bellen. Dag, Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik hoop dat daar nog antwoord op komt. Of heb jij daar ook een antwoord op, Martin? Ja, als uh, roker weet ik dat. Uh, oh. Dat is al verplicht, die bandjes. Ja? Ja. Dus uh, misschien dat er inderdaad nog wat oude voorraad uh, ergens lag in de winkel. Maar uh, dat is gewoon een EU-besluit. Uh, alle sigaretten worden nu voorzien tot twee uh, zelfdopende randjes. Ja. Ah. Oké. Okay. Dus. Ja, nou, je uh, bent altijd traditioneel uh, ja, zo'n beetje de laatste beller... om nog even antwoord te geven op de openstaande vragen. Dus ik zou zeggen, brandlos. De uh, mensen met een minimum inkomen. Mogen die alleen in Haarlem gratis reizen met het OV? Ja. Nou, dat is niet alleen in Haarlem, ook in Arnhem en in Amsterdam al. Oh, okay. Maar het is niet landelijk. Het is dus de gemeente die dat dan uh, betaalt. Oh. En uh, het wordt wel uh, uitgebreid, dus er gaan steeds meer steden volgen. Oké, okay, ik geloof Rotterdam uh, hoort daar ook al bij. Ah, kijk eens aan. Krijg ik hier kijk in mijn oor geroepen. Dus dan, uh, dan ja. klopt het. Nou, kijk, waar komt de naam Schouwburg vandaan? Nou, het is dus, uh, je zei het zinnigvol eigenlijk ook al. Uh, je, je aanschouwt iets en dat doe je in een burg. En daar is de samenvoeging van. Ja. Het is een uh, vertaling van het Duitse Schauplatz. Ah, oké. Okay. Schouwplaats ja Nou, waarom staat het logo van een omroep meestal rechts bovenin het scherm? Ja. Nou, dat is niet zo. Het is, uh, per omroep uh, uh, is het links of rechts. Maar zelfs de omroepen wisselen daar nog in. Ja, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Dus dat is uh, niet echt uh, een eenduidig antwoord op. Even kijken, dan over met welke snelheid rijd je het zuinigst. Nou, daar uh, waren Virtuellen, Pito, Fitch en Aussie... ...heel druk mee bezig... ...dus ik ga het gewoon even voorlezen... Hmm. Uh, ...bij ben een benzineauto... ...die ben je ongeveer 2500 toeren... Uh, ...te rijden... ...en daarna moet je gaan schakelen... ...en um, als je naar hogere toerental gaat... ...dan ga je dus meer verbruiken... Um, ...als je tussen de 2000... ...en de 2500 toeren rijdt... ...dan rij je het zuinigst... ...dus het is niet zozeer de snelheid... ...maar het is namelijk afhankelijk... ...van uh, je motor... En in combinatie met het gewicht van je auto. Zie je wel, dat dacht ik al. Ja. En dan op lange afstanden rijd je het zuiners met de laagste snelheid, waarmee je in de hoogste versnelling kunt rijden. Kijk aan. Nou, dat is een, uh, uh, dat verhaal. Ja. Even kijken. Dan hebben we nog waarom de jongens een baard in de keel krijgen en de meisjes niet. Heel kort. Dat is JSM, uh, JSMM te melden. Dat heeft te maken met het testosteron, wat de heren wel hebben en de dames niet. Ik vermoedde het al. Nou, dan heb jij alle antwoorden die ik nou kon vinden. <laughs> ja, maar het is niet aan mij om het antwoord te geven. Nee, nee, nee. Maar we hebben ze nou allemaal volgens mij afgehandeld. We dan ja. ook over de wijn maken. Ja, de laatste. Wil ik wil die meneer toch echt even verwijzen naar druivenwijnmaken.nl. Het mag het niet, maar daar staat het helemaal beschreven. Maar het voert veel te ver om dat nu te noemen. Nee, hartstikke goed. Nou, Martin, dank je wel. Hey, jij hebt het goed gedaan vanavond weer. Nou, dankjewel. En jij hebt weer goede antwoorden gegeven. Jullie allemaal trouwens. Ik Complimenten voor uh, alle luisteraars weer. Fijne, fijne ochtend, uh, Martin. Hetzelfde. Dankjewel. Ja, ik vond het leuk dat ik hier weer een keer uh, mocht zitten. Volgende week is uh, Astrid uh, waarschijnlijk weer terug. Ik uh, dank uh, Nico en Martijn. En ik wens jullie veel plezier met het Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Tot de volgende keer.